Mijn scriptie ging over het ontstaan van de arbeidersbeweging. Maar dit is een vacature voor een documentalist. Dat kan me niet schelen. En in een betrekkelijk lage schaal, schaal 32 om te beginnen. Geld interesseert me niet. <lacht> Als dat geen bezwaar is, dan kunt u het beste een brief schrijven en dan roepen we op voor een gesprek. Is dit dan niet genoeg? Nee. Maar jullie kennen me nou toch? Nou, dat gaat toch wel wat bureaucratischer. Nou, dat vind ik idioot. Kan maar zijn, maar ze moeten het nu helemaal.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 Ik heb Lien geholpen met haar scriptie. Hi, nu mag ik zeker wel roken, hè? Ja, nu wel. Hoi. Lucille, dank je. Nog echt een erg sollicitatiebrief. Wat wil je daarmee doen? Ik wil hem maar oproepen. Sluit jij de deur, Gert? Af. Ik kom. Pa, pa, pa, pa.